Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? Duh. Proef zelf maar. Hup. Ga naar de koffiejongens.nl. Hey. De koffiejongens. Nu bij Gamma 25% korting op binnen- en buitenverlichting. Bekijk alle acties op gamma.nl in onze digitale folder of kom langs in de bouwmarkt. Beste product van het jaar. En dat proef je. Hey, de koffiejongens.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 Meer dan anderhalf miljard euro aan goud en zilver. Veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt goud, volledig op uw naam en beschermt tegen inflatie. Bouw aan zekerheid op goldrepublic.com. Gold Republic, vertrouw in goud. Gun jezelf een holland amerika Line cruise. Boek nu je Noord-Europa cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Echt goud, op uw naam en beschermt tegen inflatie. Gold Republic, vertrouw in goud.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 Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal mensen met griep blijft toenemen. Van de 100.000 mensen gingen er afgelopen week 68 met griepklachten naar de dokter. Het zijn er nog altijd minder dan de piek tijdens de griepepidemie van vorig jaar. Maar het aantal kan nog oplopen door carnavalsvirus die ziek zijn geworden. Het Zeeuwse Haamstede gaat als eerste gemeente... familieleden van vluchtelingen opvangen in een hotel. Het zijn nareizigers, gezinsleden van mensen die al statushouder zijn. Het gaat er maximaal 20 mensen. Ze moeten wel in een hotel worden ondergebracht... omdat er te weinig opvangplekken zijn. Ongeveer 30.000 kippen bij een pluimveebedrijf in het Friese Aalse moeten worden gedood. Er was vogelgriep ontdekt. En ook is er een vervoersverbod in de buurt ingesteld om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In het gebied liggen nog eens 9 andere kippenboerderijen. Tot nu toe zijn er 2 miljoen kippen en andere dieren geruimd. Een zwembad in het Utrechtse Breukelen is tijdelijk gesloten... omdat kinderen last kregen van hoesten, prikkende ogen en het benauwd hadden. Er is een storing ontdekt in de ventilator van de luchtverversing. En dat uitgerekend tijdens de vakantie. Volgens de regionale omroep wordt de ventilator morgen vervangen. En dan nu het weer van Weer Online.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 En dan moeten hun rijden wat het is. Dat oh, doen zeer. we dan met de meerkeuzevrijheid. Ja, ik kom ook uit Zeeland en Marcus blijkbaar ook. Die weet dat dus ook. Hij hey, wil een prijsvraagje doen <hij> voor, uh, voor, voor een wintermuts. Zullen we een wintermuts weggeven? Ik vind het wel weggeven, vandaag. Als je weet wat het Zeeuwse woord pimpampoentje betekent, dan win je de Slam Wintermuts. Kom maar door of je de Slam hebt. Dat is de prijsvraag voor vandaag. Nou, dan even de wegen af met flitsmaas. Vertragingen langer dan 20 minuten. Dat is er maar eentje op de A9 Alkmaar Diemen tussen Schiphol Oost en AMC Ziekenhuis. Daar 22 minuten 8 kilometer. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Looping.nl. Ping ping ping. Op jouw rekening. Vakop je auto snel naar Looping.nl. Vakop je auto snel. Er is niet naar Looping.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen.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 Je past je je werkweek woensdag zit erop inpakken wegwezen via met de Slammiddagshow met Saavi Duo zo meteen naar Dave Thames Raindance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 De Slam Middag Show. Florian en Jeske. Slam. Denk ik toch? Jazeker. Je ja. vloermuziekje. Ja, nou eigenlijk was het meer voor de opkomst. Dus dat is ook nu erg toepasselijk. <laughs> Wat daar ben ik. We zijn, we zijn er, we zijn er. <laughs> Welkom bij de Slam middagshow. Ik ben Jolanda en ik luister elke dag naar de slam middagshow. De beste. Ja, ja, ja, mensen, je weet hoe laat het is. Mijn naam is Jan en ik luister altijd naar de slam middagshow. Oh. Florian en Jeske. Ja, hoor! Zijn we weer? We zijn van de kant 10 minuten over 5. Op 18 februari 2026. Een beetje een lekker dagje gehad. Ja, nou ja, ik heb, ik heb een beetje zo'n uh, gevoeletje, weet je wel. Het is woensdag de helft van de week. Je moet nog even. Je moet je nog wel? even. Dat gevoel voel ik wel. Ik zat gisteren ook een beetje zo'n dinsdagdip naar carnaval. Niet normaal. Ja, en dan ja. heb ik een slechte eigenschap. dan ga ik heel veel uitgeven. Dus ik heb mijn vakantie geboekt. Ik heb honderden euro's aan kleding uitgegeven. Ik zag ook net dat ik vergeten was een abonnement om te zeggen van een of andere... Ja, nou, ik weet niet wat het was. Uh, een of andere bedrijf. Iets om te laten checken voor mijn cv. Weet je wat je beter kan doen als je een dinsdagdipje dinsdag hebt? Lekker naar Gaan. Ja. <laughs> Want dit ja. staat natuurlijk nergens op. Want, nee. um, wanneer krijg jij weer salaris? Ja, ik ben freelancer, dus uh, dat, uh, dat hangt er af hoe laat ik mijn uh, of wanneer ik mijn uh, facturen inlever. Nou, een beetje, middagshow draagt wel bij aan ja, een lekkere, lekkere lood. Ja, waarom dag. denk je dat ik mijn vakantie heb geboekt? <laughs> ja. hey, welkom bij de Slam Middagshow, die begon gelijk met een vraag van Mark. Florian, kan je een prijsvraagje doen onder de, onder de lusteraars? Ik zeg dan een Zeeuws woord. En dan moeten hun rijden wat het is. En dat doen we dan met de meerkeuzevragen. Nou, ik hoop dat je het kan verstaan wat Mark zegt. Want Mark komt uit Zeeland, ik ook. Dat weet hij blijkbaar. En zegt: uh, Wil je een prijsvraagje doen? Zeg een Zeeuws woord. En als mensen weten te raden wat voor woord het is, winnen ze een Slam Wintermuts. Ja. Dus ik zei het woordje: Pimpampoentje. Weet jij het? Welk woord het is? Geen idee. Pimpampoentje? Nee, ze zeggen het ook echt alleen in Zeeland. Er um, kwamen heel veel antwoorden binnen. Maar uh, Melody kwam onder andere met het goede antwoord: Hallo, het is een Lippeerspeesje. Ja! Jeetje. Ik, ik had een belletje, maar je hoort was... niet. Wat ontslachtig. pim -pam -poetje. Een -pam poetje lieve Heerspace. Oké, okay, nou ja, hartstikke leuk. Melodie, we sturen de slam Winter met <laughs> je toe. De, de soundtrack van je dag. Let's le, go. Ah, de woensdag zit erop. gebeuren van alles in de nieuws vandaag. Van de hackers tot honden op de Olympische Spelen. En zoals uh, iedere dag vatten we het even voor je samen in twee minuten. Dit is de soundtrack van je dag. De, de, de soundtrack van je dag. Let's le, Go. Over precieze maand kan je gaan stemmen op de gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners van Nune die kunnen wel op een hele bijzondere man gaan stemmen... want Django Wagner is een van de lijstduwers op de kandidatenlijst. Hij is alleen niet de enige volkszanger op de lijst... want bij het CDA in Wiegen zijn ze ook druk in de weer met hun eigen campagnenummer. CDA in de weer, CDA in de weer... Breng uw stem op ons uit, daarom zingen wij... Kunnen we alsjeblieft stoppen met dit soort dingen? Holy shit zeg. Ik hou van jou. Tijdens de kwalificatie bij het vrouwenlanglopen op de Olympische Spelen was er ineens een nogal onverwachte deelnemer. Een hond was ontsnapt uit het en Breakfast en rende plotseling de finishlijn over en liep zo achter de deelnemers aan. Gelukkig had het incident geen invloed op de uitslag van de wedstrijd. Maar volgens de finishfoto heeft de hond zich wel degelijk geplaatst voor de finale. En een Spaanse hacker van 20 is opgepakt omdat hij een hotelboekingssite heeft gehackt... om een luxe hotelovernachting in Madrid te boeken voor slechts 1 cent per nacht. Hij verbleef zelf in het hotel in Madrid en had meerdere nachten geboekt op deze manier... en had uiteindelijk voor meer dan 20.000 euro aan schade veroorzaakt. Nou, die hackers die zijn er wat druk mee. Vorige week nog bij Odido, nu weer bij een hotel in Spanje. Dat dit alsnog is gebeurd geeft alleen maar aan hoe ja, slinks uh, deze siem-criminelen zijn... Muziek, ontdek je of slam. Pink Pantheress en Sarah Larson. Stateside. Neo Warner Music. Slam. Grand. Grand. Grand slam. Oscar McKay. I think I'm addicted. Chatouille mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi rentrer dans ta matrice. Goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour. Het draait hier eens een reclame op die tv. Want die tv staat met aan de Olympische Spelen. Hele... hele knappe vrouw en in de lingerie. Ja. <laughs> ik vind het ook zo afleiden die tv. Kun je ja, het ik ook gewoon even uitzetten. Niet uitzetten? Je hebt ook helemaal niks met die Olympische Spelen. Nee. Nou, even dat gewoon... is helemaal niet waar. Maar ik vind het, ja, fijn. Appa. Nou, dat staat eruit. Back to business. De vragen van vandaag luidt, heb jij wel eens wat gewonnen? Iets vets gewonnen? Zo ja, wat? Allemaal naar aanleiding van het bericht dat binnenkomt vandaag. Want uh, je kan een privé-eiland winnen, dat kan, tijdelijk. Een Zweeds toeristenbureau organiseert een wedstrijd... waarbij je een eiland voor één jaar mag gebruiken. En vier winnaars krijgen elk een eiland en een reis naartoe. Meedoen, dat kan voor iedereen boven de 18 die niet in, Zwe in Zweden woont. Ik wilde Zeeland zeggen, in Zweden woont. <lacht> En miljonairs zijn uitgesloten. En je kan hem meedoen door een filmpje in te sturen. Ik vind het een beetje leuk dat je als miljonair dan niet mee mag doen. Nee, maar dan kan je <laughs> toch zelf een eiland aanschaffen, joh. Ja. <laughs> De vraag luidt dus, heb jij wel eens iets vets gewonnen? Ja, ik heb ja, echt ja. nog niks. Nee, ik loop altijd die prijzen mis. Ik doe wel echt, ik zit bij vriendenloterij, postcode loterij. Het enige wat ik heb gewonnen is, zijn van die zeepjes. Ik heb drie keer van die zeepjes ja, maar gewonnen. Jij, dit kan op het lijstje van jouw afschrijvingen, die je dus, waar je net al over vertelde. Ja. Jij hebt wel een hoop, uh, jij trapt ze overal in. Oh, volgend jaar pak ik die jackpot, pas maar op ja, pas, wat... Dat is een beetje de pest. Als je je eenmaal hebt ingeschreven, ga je ook niet meer uitschrijven. Want dan zul je zien, dan valt ja, hij net. Ja, precies. Ik hoor <laughs> altijd van die verhalen van, ja nee, de postcode de loterij is in mijn wijk gevallen, maar ik doe nu net een jaar niet meer mee. Ja, ja, dat dat is ook zo. wil en ik voorkomen. Hans heeft dus ook niet meer te betalen. Dus op zich <laughs> een mooie bijkomsterij. En jij? Hey, ik zit ook even te denken. Ik val ook wel altijd een beetje zo net buiten, maar... Ik ben natuurlijk dit jaar genomineerd geweest voor Marconi aan Storm en talent. Maar die prijs, die, die heb ik ook niet mee naar huis gekomen. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> nee ja. We hebben eigenlijk nog nooit iets cools gewonnen. Nee. Wat treurig. Hallo. Nee, nee. Ik, nee. wij niet een slam prijspakket naar onszelf te besturen? Ik wil ook heel graag een keer iets winnen op de radio. Maar ik denk niet dat ik ooit nog nu op een radio iets kan winnen. Ik vrees van niet. Hé, <lacht> hey, wat heb jij wel eens gewonnen? Iets vets? Kom maar door met een berichtje via de Slam app. Dit is de nieuwe Harry Styles. Go straight to my knees I'm so Heb jij wel eens gewonnen? Een vette prijs. Nou, Jeske, we hebben bijna echt niks gewonnen. Nee, nee. ik heb er nog even over nagedacht, maar nee, niks gewonnen. Even kijken wat uh, Koen stuurt. Ja, ik heb wel eens een wat gewonnen. Dat was het uh, tv-programma. Oh? Ik ben de leukste, als ik het goed zeg. Lang, lang geleden. En daar heb ik uh, duizend euro mee uh, in huis mogen slepen. Zo, lekker. Dat was uh, uh, leuk dingetje. Oh, duizend euro met een tv-programma, heerlijk. Uh, we zijn benieuwd naar jouw verhaal. Stuur maar door via de Slam app. Wat heb jij wel eens gewonnen? Je computer klonk zo, je tv zo. Het nieuws zo. Je games zo. En je radio. Die klonk zo. Smack my pizza.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 18 plus speelbunds. Ja? Echt serieus? 700, oh. 700, 700. Oh, wat een geld! 18.000. wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles.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 En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond wordt de bewolking dikker en rond middernacht gaat het in het zuiden regenen of misschien wel sneeuwen. Morgen in het midden en zuiden ook sneeuw. Langs de Belgische grens regen en in het noorden droog. Het wordt 2 tot 6 graden. Volg je het nog? Wisselvallig weer. Ja. Dan de weeg af met flitsmaars. Het wordt steeds uh, drukker. De woensdagmiddag spits. Vertragingen langer dan een half uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoeverdorp en Rotterpolderplein. Na 32 minuten 7 kilometer door een auto met pech. De A10 de Nieuwe Meer tussen Weststrandweg en Oostdorp. Osdorp, excuus, 30 minuten 3 kilometer. Daardoor een ongeval is de hoofdrijbaan afgesloten. De A10, Koenplein Amstel, tussen bruggen over het noord Kanaal en Watergraafsmeer, 40 minuten 8 kilometer. De A28, Utrecht, Zwolle tussen leusden Zuid en Amersfoort, Wasthorst, Wathorst, daar 46 minuten 8 kilometer. En sta je ergens anders vast, dan is je vertraging minder dan een half uur. Dan word je bijgepraat door het ANP, Frans van der Beek, goedemiddag. Goedemiddag. NS heeft afgelopen weekend net zoveel feestvierers... naar de carnavalsteden gebracht als vorig jaar, 200.000. Wel hebben die in treinen veel meer troep achtergelaten... ondanks een oproep om je eigen rommel mee te nemen. De Technische Universiteit Delft heeft de namen van klimaatactivisten... doorgegeven aan de politie en de autoriteit persoonsgegevens... willen nu meer van weten. De demonstranten wilden twee jaar geleden een actie houden op de campus... In Frankrijk heeft het in tientallen jaren niet zo lang geregeld als nu. 35 dagen achter elkaar. Regio's in het westen waarschuwen voor overstromingen... want het water stijgt nog verder. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Yes, dankjewel. Wat heb jij wel eens gewonnen? Gloria en Jeske. Is de vraag van vandaag. Kom maar door via een berichtje in de Slam App. Armen van Buren komt eraan. Nou, Sarah Larsen. Slam When you can still the If I may. I'm not in the city tonight, I like your playlist, boy, turn it up a little louder, Roll so you drive a little faster, ain't taking attention time, but I'm feeling so high, show my tan lines. favorite part. the En op zijn uitzending voor word... later! De Slam. De Slam. De Slam. De Slam. middagshow, Florian en Jeske. Slam classic van Armin van Buren in en out of love. De vraag van vandaag in het bonusnieuws luidt, wat heb jij wel eens gewonnen? Allemaal naar aanleiding van het uh, nieuwsbericht dat je een privé-eiland kan winnen in Zweden. Ja, nou dat wil je. Zo ja, ja. Dat, dat is wel vet om te winnen joh. Ja. En wij waren vrij treurig, want we hebben nog nooit iets groots gewonnen, maar de, de appbox stroomt vol met prijzen. Ho, ja, mensen hebben echt wel uh, even goede klappers gemaakt. Kevin, 50.000 euro met een kraslot. Ik, ik dacht huh? altijd dat dat een illusie was. Ik kras me ieder einde van het jaar suf, maar ik ja, heb nooit prijs. Was dat niet zo'n fake kraslot, weet nee. je? De, de, ja. de, de staan ook. Oh, en, en ik zie Dennis nog staan. Die heeft ooit een reis naar Amerika gewonnen bij... Radio Veronica. <laughs> hey, shout-out naar Radio Veronica. Gerard dom, let's go. Ja. Even kijken, nog een berichtje van Kevin. Andere Kevin, denk ik. Ik heb een keer 50.000 euro gewonnen. Oh. Zelfde Kevin. Dat acht jaar geleden. <laughs> oh, wat grappig, hij heeft het ook ingesproken. Hè? Goedemiddag. Ik heb een keer uh, 10.000 euro met de uh, oudejaarsloterij gewonnen. Met een lot wat ik gekregen had. Dus dat was oh. zeker een... Uh, Leuk prijsje zeg maar. Wat een geluk. Wat een, wat een geluk, wat een geluk. Eh, ik ga naar uh, Michel toe. Michel, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, wat heb jij wel eens gewonnen? Nou, 3500 gulden. Zo, Dat is dus een dat is Ja, ja. Dat was in de jaren negentig. En uh, daar was ik helemaal niet blij mee. Oh, hoezo? 3500 gulden. Nou ja. Uh, ik kom thuis en er komen twee krijgsdoen aan aanrijden. Die stoppen met mij uit de stoep. Camera eruit. Camera's. Henny Huisman. Nou, kun je nagaan. Echt lang geleden. Oh jee. Yeah. En uh, ik naar binnen toe. zeg tegen mijn vrouw: Heppakee, je haren recht uh, zitten. Hij komt eraan. En uh, die ging naar mijn buurvrouw. En daar bracht hij uh, 1 miljoen uh, gulden. Oh. En, uh, Oh, dit is het echt de grootste nachtmerrie ooit. Ja, het, het, het kan wel eens dichtbij komen, als het zo dichtbij komt. Ik heb gewoon echt, echt drie maanden lang slecht geslapen gewoon. Nee, wat ja. if, wat if. Ik heb dat geld heel veel uitgegeven en gedaan en dat was echt gewoon vreselijk. Ik ja. ben wel lekker naar wintersport gegaan, Het was een uh, lekker wintersportje gewoon. Ik ja, maar Michel, dat je had met pensioen Jezus, kunnen zijn man! Ja, ja, ja, ik rijd nu gewoon terug van mijn klus, gewoon nog steeds aan het werk, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, je had gewoon je de, je had een huis op je pizza kunnen, kunnen kopen en daar gewoon heel je leven kunnen starten. Geen, oh, jongen zeg. Alles, maak het daar nou niet weer te erg, want dan ga ik weer drie maanden slapen. <lacht> <weglaten. lacht> ik wil het toch even delen met jullie. En toch 3500 Geef een paard niet in de bek kijken. Nee, sorry. En weet je, als je je gewoon eventjes niet uh, oké okay voelt, gewoon het slim opzetten en het komt allemaal niet goed met je. Let's go, zo is het. <laughs> hey, dag, Succes. Michel. Succes jullie ook, Dude. We were good, I thought we made it to the ending I was here shit I never thought you'd say Could've picked it up to where we left it fuck with the artists, hey. Fuck, fuck. Why are you? Krijg je helemaal weer zin in de zomer met dit? Lekker, ja. Watch out for this, johan. Major laser Boe bij Slam. Babbeling, babbeling. <laughs> Ja, nee, uh, en uh, Boumaier, hè? Boumaier, ja, dat betekent ja. dus dood. Het ik ga bij ons af te vragen. Ja, is dood. Het is dus niet zo'n heel, heel vrolijk uh, einde van het nummer. Maar het klinkt wel vrolijk. Hey, over andere halve week zitten we helemaal in de jaren negentig. Hier bij Slam, dan hoor je hier de Slam 90's 500 vanaf uh, volgende week zondag. Vijf dagen lang de lekkerste platen uit de jaren negentig. Je kan nog stemmen hè, op Slam.nl. En doe dat ook vooral, want jij stelt uiteindelijk die lijst samen. Dus bijvoorbeeld de Spice Girls, een Paul Elstak. Het ja, kan allemaal. Een ja, better of Alone kan echt niet missen in de 90's. Kan zeker niet missen. Nou ja, noem maar op. Maar wij... Ja, heb jij hem al ingevuld? Nee, nee ik moet het nog doen. Ja, we zitten nu wel te verkondigen. Ja. We geef je stemlijstje door, maar wij moeten ook stemmen. Zullen wij zo even gaan stemmen tijdens de muziek? Nou, op dit liedje kan je net niet meer stemmen. Net een jaartje te oud, maar wel heel erg goed. ex mix marathon track of the week van Max Tyler. Dit is Grease 2000. Indrukken. Deze muziek. 107 kan je wel. 107 kan je Ja, pas op die flitspel op de A2, hè. De Slam, avondmix. Het is uh, bijna zes uur. Uh, we trappen zometeen de avond af... met een nieuwe editie van de Slam Avondmix. Een hele snelle mix met acht liedjes in de mix... die een thema hebben. Ja. <lacht> ja, en we geven ook een hele leuke prijs weg. En ik kan je vast vertellen... Die ja? kan je morgen zomaar eens nodig hebben. Oké. Okay. Zometeen nieuwe editie van de Slam Aval En Alesso Taylor Swift en Martin Garrix komen eraan. Slam. Coming up. Slam. Alle simoni Bundles van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot.